Normaal zullen we dat vanaf volgende week, denk ik, dat wij de, de helft van de les begin, doen wij, uh, besteden we aan de zuivering, aan de spirituele zuivering. Hoe zeg ik dat? Aan de zuivering. En in het tweede gedeelte zullen we iets hebben, langzamerhand zullen we beginnen met de structuur van de wereld en al de taal van de Kabbalah. Ja? Dus de... Wat ik, aan in de, eerste, uh, in de eerste les hebben wij over het spirituele werk van beneden naar boven. We hebben dus twee onderdelen. We hebben in onze studie, natuurlijk twee betekent, uh, het eerste onderdeel van onze studie, op welke les, is, de correctie van de mens, van ons, van onze ziel, van beneden naar boven. Dus eigenlijk van onze lagere wensen, of niet gecorrigeerde, zoveel mogelijk omhoog. Want hoger, hoe hoger uh, jij komt met jou, uh, hoe hoger, hoe corrigeer je meer, hoe corrigeer je jouw wensen, hoe dichterbij kom je tot de schepper, eigenlijk. Of tot de hogere, tot een hogere traptreden kom je. En zo zie je er meer meerdere meerdere, meerdere trap treden. Dat is gewoon een standaard. Maar elke treden is zo. En dan moet je van één trap treden naar een hoger komen, naar een hoger naar een hoger. Jij blijft hier op aarde. Met handen en voeten alles net zo. Niemand ziet het. Alleen jij zal het zien. Alleen jij zal het contact hebben. Alleen jij de zegen zal hebben. En de anderen zullen dat aan jou niet zien. Natuurlijk zijn zullen ook beïnvloed worden door jou. Natuurlijk dat jij als je, omdat jij aan jezelf werkt. Dan zullen die draadjes onzichtbaar verbonden gaan met anderen. Jij zal geven dat aan anderen. Zonder dat jij het met je handen en voeten doet. Zonder dat jij het danst met iemand. Of iets anders. Um, dus het eerste onderdeel... ...is van beneden naar boven. Wij gaan ook een correctie doen van... ...maalgoed die gaat... ...naar je zoot... ...en zover en zover gaat het tot... ...de maalgoed moet... ...kunnen waarnemen... ...onze laagste... Uh, ...smaak... ...moet langzaam komen... ...tot het waarnemen van... Ketter. oké? Okay. En wanneer het maalgoed steegt, komt hij kom tot, tot de jesot, dan heeft maalgoed ook de eigenschappen van jesot meegekregen. Want bestaat er wet dat niets verdwijnt in het spirituele. Dus als ik mij nu in inspanning lever en ik kom tot jesot, tot een hogere, tot een volgende smaak. Dan draag ik nu in mijzelf al twee smaken. Ja of niet? Dan heb ik al twee smaken te uh, pakken gekregen. Terwijl de andere die hier blijft alleen dat. Dan ga ik verder naar goed. Heb ik al, moet ik moeite doen? Moet ik omhoog uh, uh, trekken mijn kracht? Zullen we leren hoe dat allemaal gaat? Blaks. Dan heb ik al drie smaken te pakken. En zo moet ik omhoog tot ik al die dertien te pakken krijg. Oké? Okay? Maar de houding is altijd dat al die vier verbonden moet ik naleven. Bij alles wat je doet, die vier verbonden moet je naleven. En dan kan je pas jouw spirituele werk doen. Jouw opgang omhoog, jouw verheffen van een dier naar een hoge mens je door de kracht op te doen van maalgoed naar de ketter. Dat is ons eerste gedeelte dat we behandelen zullen behandelen in de handleiding innerlijke zuivering en opbouw. In het tweede gedeelte zullen we de kabbala leren. So, wat ik jullie vertel in de hele handleiding wat we hebben geschreven, is niet geschreven door kabbalisten. Want de Kabbalisten vertellen ons de weg van boven naar beneden. Dus de hele spirituele ladder van boven naar beneden. Van de hele, van de schepper van naar beneden. Zij kwamen in hun waarneming al zo hoog. En dan kunnen ze ons vertellen van hun hoge positie. Jongens, we hebben het al bereikt. Wij hebben moeite daarvoor gedaan. Wij hebben ook We hebben Ze hebben ons. Uh, wie zijn Ze hebben ons. Dat, dit en dat aangedaan. Wie? De slechte, het slechte beginsel. Wie, wie is het een vijand van de mens? Alleen zijn niet gecorrigeerde wensen. Wanneer jij zal, zolang je nog denkt dat er een andere vijand bestaat, dan zit je nog verkeerd. Dan is het nog te vroeg, dan is het nog, heb je nog werk? Zeg, goed, dan heb je nog werk te doen. Maar als je denkt dat je een vijand hebt, een buurman of een café tegenover, die maakt lawaai of iets anders. Of nog iemand anders, hè? Wie dan ook. Of jou, of de regering doet. Ja, of dat weet ik wel. Of Postbus 51 niet goed is. Me. Alles wat je doet. Of in Hilversum. Zolang jij denkt dat er nog, dat jij een vijandsbeeld hebt. Betekent dat jij moet toch aan jezelf werken. Dat jij nog met aardse zaken bezig bent. Even doen. dat? is erg principieel. Want de enige vijand die Kabbalah leert. Die wil zijn vervolmaking ...tegemoet gaan. En dan heeft hij geen andere vijanden. Dan realiseer je jezelf... ...dat al mijn... ...niet gecorrigeerde... ...wensen... ...die te maken hebben met het niet naleven... ...van vier verbonden... ...met de schepper. Daar schiet ik tekort. En dat geeft mij het gevoel... ...van vijandschap. Oké? Okay? So, wanneer je jezelf... Zou Volledig grip, uh, naar vermogen gecorrigeerd hebben, dan zal je zien en voelen en ervaren en weten dat alles is volmaakt. Dat de wereld goed gemaakt is. Dus jij zal het gewoon zien. Net zoals de kabbalisten die weten, die kwamen zo ver dat ze ons zeggen: uh, Reu. Weet, weet, weet, weet, weet, weet, weet, weet, weet, weet, weet, weet, is weet, de weet, Want hij weet, het al. Hij ervaart het al. Hij is al daar. En wij zijn nog hier. Wat moeten we, dan doen? geloven geloven boven kennis. Niet alleen geloven zoals die fundamentalisten, hoe weet ik veel, geloven alleen zonder kennis of lager dan de kennis. God, God, God, God. Zij verifiëren niet wie God is. Zij uh, twijfelen niet. Alleen maar dat wij doen dat. De schepper wil dat wij hem wel op proef stellen. Dat wij niet op proef stellen. Dat wij uh, wel met hem praten. Dat wij twijfels ook hebben. Want zolang wij nog niet gecorrigeerd zijn, zitten wij met twijfels. Als je hoger op, opkomt, dan heb je weer andere twijfels. Maar wat wij moeten zeggen... Natuurlijk heb ik al veel, volop zit ik, tot mijn, uh, mijn neus zit ik in mijn twijfels. En ik begrijp het niet hoe kan dat, hoe kan dat zo'n goede schepper en ziet, kijk nou, kinderen die gaan dood, gewoon gratis, om niets maar jij moet het zeggen ik begrijp het absoluut niet, maar ik geloof boven mijn verstand want eerlijk en religie zegt jou anders, religie zegt jou geloof wel, maar onder jouw verstand dus het is een massa geest de schepper wil dat een mens komt individueel tot hem en niet als massa -geest. natuurlijk hoe kan je dan iemand blamen? hoe kan je dan iemand verwijten dat die nog verkeert in het ervaren van massa -geest, een groepering of een religie of een beweging. Kan je hem verweten dat hij nog zit in de massa geest? Nee. En daarom vroegen ze mij ook vandaag. Uh, vertelt u mij over de Kabbalah beweging? Ik zeg, het bestaat niet. U vraagt mij iets. Om, u vraagt mij iets wat niet bestaat. Op een Kabbalah beweging. Ik zeg, waar hebt u gezien de Kabbalah beweging? Ja, Amerika, dat. Ik zeg dan: ga maar naar Amerika. Je vraagt mij. Ik ken geen Kabbalah-beweging. Alle bewegingen zijn. Elke. Ja? Kabbalah-beweging bestaat niet. Welke Kabbalah-beweging? Als je zegt het bestaat, ga er dan naartoe. Ik, ik ken het niet. Ik uh, lees dagen, uh, zoveel als ik kan, dat probeer ik te lezen in de heilige boeken, de bronnen. Alles behalve Kabbalah heeft beweging. Goed luisteren wat ik wil zeggen. Alles wat te maken heeft. Wat is dan beweging? Wat is een stroming? Stroming en beweging betekent dat... Ik uh, moet altijd van binnen bekeken. Elke verschijnsel moet je van binnen bekijken. Alles, elke ziel die nog in het stadium. stadium is van massageest, van groepsgeest dat heeft te maken met de ontwikkeling van de mens het is niet uh, slecht of goed, het is gewoon ontwikkelingsfase, als iemand te maken heeft alleen zijn geest is nog behoort tot een groepsgeest dan zoek die naar bewegingen, zoek die naar stromingen zoek die naar groepen kabbalah heeft geen, is geen beweging, geen stroming. Kabbalah is absoluut individuele weg naar de schepper. Individuele opgang door het, door het leveren van inspanningen, persoonlijke inspanningen. Dat de mens klimt in zijn waarnemingen omhoog. Door zichzelf te zuiveren. Nou, zuiveren moet je zuiveren. En dat zullen we doen op onze eerste gedeelte. En dan moet je ook thuis veel lezen, lezen. En vraag in jouw hart om gezuiverd te worden. Gezuiverd van jou, van jouw slechte gedachten. Van de niet alleen gedachten, van alle slechte dingen die te maken hebben met het niet naleven van die vier verbonden met de schepper. Dus er is geen beweging, Kabbalah is geen beweging. En ik ben overtuigd, wie ben ik om dat te zeggen, maar ik wees de bronnen, absolute bronnen. En ik zeg het jullie, tot de komst van de Messias zal geen Kabbalah beweging zijn begrijp je wat ik wil? Dus als iemand je zegt, nou we gaan, we gaan geven geld naar een Kabbalah beweging. Geef wat je wil. Ja, ja, geef een andere de hartstichting. Dan wordt de word, hoofd daarvan wordt hartstikke rijk. Oké, okay. wat je wil. Jij hebt te maken. De schepper wil dat jij te maken heeft alleen met jezelf. Jij en hem. Twee bestaan, niet een groep, Kabbalah beweging, moet ik met hen samen dansen, vodka drinken, allemaal prachtig, spelletjes doen in een nieuwe generatie, in een laatste generatie spelen, allemaal nodig is, allemaal leuk, allemaal mooi. Maar hier leer ik jullie dat direct goed doen, direct zonder spelletjes te doen. Direct moet je van begin af aan, moet je weten dat ik besta. En de schepper bestaat. Okay. Niemand anders, nee. Later, alsjeblieft. Tijdens heb je het genoeg tijd. Schrijf het op. Schrijf het op en. Ja. Dat is moeilijk. Kijk, wat ze. Ja, wat ze hebben gezegd dat staat in de Joodse wet: dat alleen tien, mensen, tien mannen, mannen bij elkaar, dan komt de schepper daarbij als tien mannen bij elkaar komen. Tien mannen, dat zijn tien sfeerot, tien krachten die dan moeten komen, dus tien mannen bij elkaar, dan kunnen ze dan een gebed doen, gezamenlijk gebed doen in de synagoge. In de synagoge, ja? Dat zo, kijk, als er komen honderd. Maar ze, ze doen dat met handen en voeten alleen. Dat is geen gebed. De schepper komt niet eens, eens daar naartoe. En als eentje komt. En die al de kracht in zichzelf op, op, opbouwt. in zichzelf, Op de manier dat hij alle vier verbonden in zichzelf uh, naar de schepper, naleeft. En naar de schepper gaat. Dan heeft die Tim alle tien mannen in, zijn, in hemzelf dan kan hij dan zelf in de synagoge alleen of synagoge of waar dan ook waar hij ook is kan hij gebed uitspreken en dan zal de uitwerking dan, zal zijn voor de hele gemeenschap en als 100 joodse mannen komen en ze allemaal zeggen alleen wat daar staat ja dus daar staat b -b -b -b -b -b -b -b zonder enige intentie Of oh, synagoge, precies wel. Huh? geestelijke... Uh, minyan. Ja. Dat is het geestelijke minyan. Dat is wat ja, betekent dat. Ja. Dat betekent dat, kijk. Nogmaals, in de Joodse wet staat het geschreven voor de mensen in onze wereld natuurlijk. Totdat de mens rijp wordt om het spiritueel, om het te begrijpen waar het over gaat. In de synagoge bijvoorbeeld, dan... Verlangen ze dat 10 mensen, dat tien mensen moeten bij elkaar komen. De ...tien mensen betekent tien krachten. Een mens moet in zichzelf opwekken en eraan werken. En dat is het. Dan wordt het het gebed. Dat is wat geschreven. Dat is wat de kijk wij leren hier. Kijk, als je wil de wetten de Joodse wet of welke wetten dan ook leren uh, uh, met handen en voeten, je kan daar iets anders doen. Ik vertel, ik ben geroepen, en wat ik doe, zijn de geheimen, geheimen, geheimen, verborgen deel van de Torah. Daar ben ik eh, voor, en niet voor de Torah die zij doen met handen en voeten. Ook moet je doen, maar ze zijn veel beter dan ik. Okay. Ze zijn beter dan ik, dus zijn rabbi's die... Je weet precies dan bijvoorbeeld op uh, als je dan uh, mag je niet in de keuken aankomen met je handen, met dit met dit, je moet dit, dit. Je moet met die weet het, met die potten moet je dat zo omgaan. Moet je dan in een dit pot moet je zo doen, dit potje do, zo schoonmaken. Mevrouw weet het, ik snap er niets van. Ik heb het allemaal geleerd. Ik was bijna dood daarvan. <lacht> het is mij niet gegeven. Ik heb het goed geleerd. Ik kan het allemaal vertellen, kon ik wel vertellen. Ja, ik kon het allemaal vertellen, maar, maar het is me niet gegeven zoals zij dat doen, want zij leven alleen in deze wereld. Nou hebben ze interesse voor uh, spirituele Oké. Okay. Als ja. hij ja. dit dan zijn de Israëli's aan met mannen en En dan houden ze zich zo Is dat niet staan? Ehm. Natuurlijk is dat, dat is de toestand van... De hele Torah spreekt van één ziel. We moeten nooit denken dat het daar staat over heel volk, die gaat allemaal met zweetende tranen, fuh, handen en voeten door de steen. Dat was ook zo één keer. Nou, en... Het gaat om spier, uh, over één ziel. Het hele volk zijn allemaal wensen van één mens. Hier zit het hele volk, alle wensen die zitten in de mei, dat is het volk Israël. En kijk, dat is het volk Israël. Van hier tot hier, alle wensen van binnen is volk Israël. In elke mens. In Papua, in Jood, in, in, in Amerikaan, in Vietnam. Dus tot hier zijn wensen het Israël. Ik zeg altijd papo, want gewoon laat ik zien dat het iemand die onderontwikkeld in de ogen is van de, van de mensheid. Ja, van, de, van de uiterlijke mens. Dus alle wensen die hier, ter, tot hier, van binnen, dat zijn de wensen van Israël. Die corrigeerbare wensen van het geven. Van hier naar beneden, van binnen allemaal. Want wij denken altijd aan, uh, aan organen menselijke organen. Ik spreek geen woord over het orgaan van een mens. Zelfs als ik spreek over seks, spreek ik over iets anders. Dus, van hier tot hier, bij elke mens, dat is wat Torah zegt. De volkeren der wereld. Dat is een begrip. Thora spreekt over begrippen en niet over dat. Natuurlijk heb je ook in onze wereld ook overeenkomstige uh, uh, items maar bij elke mens is tot hier is volk Israël, dus alle wensen die te maken hebben, die zijn van, het, van de aard van de wensen van geven. Die kan je wel geven noemen, Je moet je ook nog corrigeren natuurlijk. En hier, vanaf hier, daar, dat zijn de volkeren der wereld. Die krachten die daar zitten, dat is Torah noemt het volkeren der wereld. Dus de Koran spreekt alleen van één ziel. In één ziel zitten alle volkeren der wereld. Dat zijn dat, de krachten. En hier zit Israël. En bij de Jood niet. Bij Jood zitten ook hier allemaal al die volkeren the der oh, wereld. Dus ook hier zitten Arabieren ook. Ja, yeah? bij de Jood zitten ook. Ja, yeah? dus... Het is niet uh, iets dat, het, uh, dat is de aard van de Jood, dat is de aard van iemand anders. Nee. bestaat wel natuurlijk zoiets als bepaalde ziel, bepaalde vorm van ziel. We zullen het over het niet hebben. Dus de eerste... Ah, wat hebben ze de tweede gedeelte van onze les? Zal zijn... Zal zijn... Eh... Uh, bij het bestuderen van de ladder, spirituele ladder, van boven naar beneden. Dus, de kabbalisten hebben dat allemaal meegemaakt. Ze kwamen omhoog naar de schepper, laten we zeggen in hun, in hun waarnemingen. En ze vertellen ons. Op welke manier is deze ladder opgebouwd? Nou, stel dat ik het weet, dat ik leer dat. Dat is wel kabbala. En dat is gegeven. Dat we, deze van boven naar beneden is wel gegeven in ons. De hele kabbala spreekt alleen over van boven naar beneden. Maar van beneden naar boven, dat moet ik zelf doen. Dat is mijn persoonlijke weg. Wat dan zeg ik. Kijk, zie je wat ik wil? Dus dat is een standaard. Dat kunnen we allemaal leren. Dat er geen twee meningen bestaan. Natuurlijk op een zeer hoog niveau bestaan dingen die nog niet... Waar twijfels we willen nog niet... niet, niet om, zeg dat, dat grote kabbalisten zelfs kunnen niet vertellen daarover. Waarom niet bestaan van de dingen die wij... Wel kunnen vertellen aan de mens. En de andere, de andere dingen bestaan dat we niet kunnen vertellen aan de mens. Hoe kan je, hoe kan je bijvoorbeeld aan een mens in onze wereld, zelfs kunnen we niets vertellen. Als iemand komt, bijvoorbeeld, mee intervieweren, Vanover, vanochtend was iemand, dan moest ik me instellen op dat kinderlijke niveau van een mens. Ik bedoel, kinderlijke, niet een kinderlijke in onze aangelegenheden van onze wereld. Hij weet veel beter hoe hoe die zaken aanpakken. Maar spiritueel is een kind. Ik heb gehoord een van de, een, een van de beste schrijvers van, van Nederland. Ja, uh, die joodse man, ik wil niet de naam noemen. groot, die oudere man al, die al met, met een pijp loopt. Ja, hij woont... Ja, ik, ik zeg niet, ik zeg niet, ik praat niet over hem, ja. Ziet, hè? Maar wat ik bedoel is, is, is, is um, we mogen ook niet slecht hebben over anderen, maar wat ik wil alleen een, een beeld geven. Er was een uitzending op tv en iemand vroeg hem, verslaggever, wat is God voor u? En deze man is, en dat is een kroon van de Nederlandse literatuur. Natuurlijk, weet, hij is enorm uh, cultureel. Natuurlijk, hij is een drager van de Hollandse cultuur. Natuurlijk. Alle joden zijn dragers van van de plaatselijke culturen. Ook de Duitse Joden zijn de dragers uh, van de Duitse culturen. Wagner, en, Wagner was een, de grootste antisemiet. maar ze houden van de Wagner. Waarom Duitsland, Duitsland? Zo zijn ook de Joden. Over 30 jaar zullen we alleen van, Calvinisme, van het Calvinisme leren van een Jood in Amsterdam, in Holland. We zullen weten wat we, echte Calvinist zullen we vinden in een Jood. Waarom? Joden dragen altijd de cultuur van het land. Oké? Okay. Maar deze dus, deze grote schrijver en hij vroeg hem over God. Hij had zo'n kinderlijk iets. Opvatting van dat. Waarom? Een mens weet wel van deze wereld, maar van spiritueel heeft hij geen kaas van het. Niemand heeft hem geleerd. Waar kon je dat leren vandaan? En dan zie je naïef en ook aan Amerika Amerikanen, soms zo zie ik ook hoe ze schrijvers of filosofen. Grote filosofen, hoe spreken ze over het spirituele? Dan zie je dat kinderlijke opvatting. Zacht, kijk nou, zacht, kijk al die grote filosofen. Prachtig voor deze wereld, prachtige hoofden, maar nietig in het spirituele. Begrijpt u? Wat ik bedoel is... Dat, woord, dat leren we in de Kabbalah. Dat is standaard. Kabbalah, wat we leren, wat het mag verteld worden. Maar wat niet mag verteld worden, er zijn delen die niet mag, mogen verteld worden. Okay, zijn dingen die niet mag. mag. Maar wij leren wat mag, mag en moet worden verteld. Dat heet Taamei Torah. De smaken van Torah. Maar dan komen nog geheime, speciale onderdeel. Maar dat kan je niet vertellen. Waarom mag dat niet? Wat is mag? Wat mag niet? Alles mag. Hoe kan, hoe kan het? Ten eerste ben ik nog niet daar dat ik zo ver ben. Ten tweede is het zo dat. Er komt een moment wanneer een mens zichzelf volledig corrigeert... ...dat hij ontvangt dingen die boven deze kabbala... ...wat we hebben boven nog hogere bevattingen beschrijft. Maar daar zijn geen woorden meer te gebruiken. Nu kunnen we nog woorden gebruiken in deze kabbala. Maar dan komt er een bevatting, zodanige bevatting... Dat geen kabbalist heeft een woord van onze wereld. Want onze wereld is gemaakt naar vijf zintuigen. Dat kunnen we beschrijven. Maar wat daar verder is in die bevattingen. Onbeschrijfelijke taal. Met geen taal kunnen we dat beschrijven. Zelfs met Hebreeuws Kunnen we niet beschrijven. Wat in, in, in, uh, in dat onderdeel van het Torah. Van zot, zot zot Citroën Torah, dat mocht niet verteld worden. Waarom niet? Ten eerste, en dat verteld wordt alleen één grote kabbalist, mond tot mond tot zijn, aan zijn leerling, als die er is. Maar natuurlijk dat in elke generatie staat in de Torah, toen Eli, Elia, Eliahu, Eli, grote profeet Eli, toen hij zei, schreeuwde naar de schepper en dus zei ik ben de enige overgeble die overgebleven is allen hebben, hebben jou verlaten jou verlaten Wat zeggen wij altijd tegen God zeggen wij altijd jij waarom als je zegt uw majesteit nogmaals dan heb je afstand wij zeggen tegen God jij want het is een intieme relatie met de schepper hij wil dat, het, dat wij één zijn met hem en dus die Eli, grote Eli, Eli die Eli, weet je wel. Dan zei hij dat, allemaal hebben ze jou verlaten. Het hele volk heeft jou verlaten. Ook de hele, het hele, hele gevolk uitverkoren door jou, is, jou heeft jou verlaten. Ik ben de enige die overgebleven is. Wat zei de hem, de schepper? Ik behoud in elke generatie 7000 die niet door... Uh, behalve dus niet door de onreine kracht zijn op de knieën zijn gegaan. Die blijven mij puur trouw. Dus niet, wat betekent niet, niet door de knieën zijn gegaan. Niet voor eten, niet voor drinken, niet voor seks, niet voor familie, niet voor rijkdom, niet voor uh, macht, niet voor eerbetoon en niet voor uh, wetenschap. Oké, okay? je mag het allemaal doen, maar dat moet niet jouw doel van het leven te worden. Je mag dat allemaal doen. Alles is, dat is, heeft niets te maken met de taak van de mens, oké. Okay? Dus wij leren alleen van boven naar beneden. En dat is, een, dat is wat mag en moet verteld worden aan de hele bevolking, aardse bevolking, Iedereen moet, mag, moet en mag het. Jood is verplicht om dat te leren. En de niet-jood, betekent niet inflation van foundation, bloed, heeft recht daarop. Begrijpt u wel? En daarom, toen, toen ik begon, toen ik wilde deze cursus geven, had ik veel problemen van binnen. Want ik heb tegen mezelf gezegd: ik wil het niet. Waarom moet ik dat allemaal aan de niet-Joden geven? Waarom moet ik dat? Ik wil het niet. Ik wil het zelf lekker leren en ik wil aan de Joden leren. Dat was mijn instelling. Want ik dacht: waarom moet ik aan de anderen geven? Het is altijd zo. We doen altijd deze fout. Jonah heeft tot zelf dit fout gedaan, de profeet Jonah. Die heeft ook, ook gezonden, werd gezonden. Laat staan dat wij kleintjes zijn. Dat Die moest. Die weet niet Hij moest het allemaal hen waarschuwen. Dat is, uh, hij vluchtte daar dan. Nou, Lukt het jou te vluchten? Vergeet het maar. Ik denk dat je gaat hier lekker lezen thuis en je op je hoogverdieping ga je lezen dan het geheime van het Torah. Zonder kabbala te geven aan anderen. Je moet het, ik moest gewoon. Verplichting. Ik zeg, ik kan het niet, ik kan niet eens mijn mond open doen, ik, ik kan niet praten. Mooi, moet. Maar jij kan niet. Zo is het. En mijn broeders, de rabbies, die kenden mij allemaal in Amsterdam. Die hadden mij gezegd, waarom heb je een beetje zores nodig? Waarom heb je een nodig? Moet je dat niet Joden geven? En wat zien we nu? Interesse is er. We hebben zoveel honderd en lezers die niet komen, maar die dat... Maar interesse is daar veel. Ik zie wel aan iedereen dat er verlangen bestaat naar de schepper. Ziet. We hebben ook Joodse mensen. We hebben niet Jood. We hebben Wel van alles. is. Er. Ik leid absoluut niet voor deze. Absoluut niet belangrijk die bij ons komt. Absoluut niet belangrijk. Voor mij telt absoluut nu niet. Want als je Kabbalah leert. Dan begrijp je dan langzamerhand. Dat er. Wat dat, wat dat betreft. Wat spirituele betreft. Iedereen mag het doen. Er is geen discriminatie voor wie dan ook. Onmogelijk. He? In onze wereld spelen we een comedie. Maar je komt tot deze bewustwording waarbij je inderdaad ervaart, door je innerlijke mens natuurlijk, maar de uiterlijke mens altijd wil, uh, altijd is een uh, Weet je. En ah, het kijkt in de spiegel, ja, van alles. Eigenlijk is is, uh, is wel nog een, in, in, uh, in uh, weet het, in... Uh. Oké, okay, dat nogmaals. Dat gaan we leren met jullie van boven naar beneden. Hoe dat allemaal de structuur van de werelden is. Als je weet, de, als, je leert de, als je leert de spirituele ladder van boven naar beneden, dan kan je ook, weet je dan ook, de weg van beneden naar boven. Okay? Maar dat wordt niet geleerd, dat is de weg van iedereen, afzonderlijk. Dus wat hebben we nu gedaan in onze handleiding, innerlijke zuivering, en hier, ik kreeg me meer naar vrouwen en minder naar mannen, dat er niet toe. Dus eh, wat doen we dan in onze handleiding, innerlijke zuivering, waarom hebben we toch eh, dat opgesteld? om leidraad te geven hoe jij van beneden naar boven doet. Maar jij moet het zelf doen. Het is geen groepsgeest. Wij kennen geen groepsgeest. Natuurlijk als je komt op, naar deze les, zal jij veel, veel sneller jouw doel bereiken dan dat je alleen maar thuis leert eh, met de computer. Natuurlijk. Waarom? Onzichtbaar. ...worden die draadjes van ons allemaal getransformeerd naar elkaar. Doet er niet toe welk niveau we hebben. Iemand die komt die de twee lessen bezoekt... ...en de andere een jaar leert. En de andere tien jaar leert. Doet er niet toe. Heb je de bedoeling dat wij met elkaar verbonden raken van binnen. In plaats van spelletjes doen... Van buiten, met vodka drinken met elkaar of iets anders en, en hard praten met elkaar. Hey, oh, ik hou van jou. Maar nee, woorden. Nee, we, we geven ook elkaar, elkaar geen hand. Hier, waarom niet? Ik geef aan iedereen, ik, als je, iedereen die hier komt, die krijgt van mij een grote, uh, dikke kus. Direct bij jouw inkomst, als je binnenkomt. Je krijgt hem maar van binnen, niet van buiten. Oké, okay? en ook een grote een handdruk, alles kregen, maar niet van buiten. Waarom niet? Is er iets van buiten? Is het iets verkeerd? Een, een dikke kus van buiten? Nee, maar het, je loopt het gevaar dat jij het gaat veruitdrukken. Kijk hoeveel, kijk, ze komen bijvoorbeeld twee grote politici van twee landen komen elkaar omhelzen. Nu nee? doen ze dat minder, maar vroeger deden ze allemaal kussen elkaar ofzo, of zo, ze haten elkaar ofzo, of zo. Ik zeg niet politici, maar vaak is het zo. Dat, uh, die haten elkaar of die heeft geen enkele... Maar uiterlijk dan zit dat. Alles wat uiterlijk in jouw spirituele ontwikkeling, dat moet je leggen. Geen spelletjes doen. Als je komt hier en je voelt dat jij geen kracht hebt, dat jij die en down bent, en jij, jij, jij probeert een beetje op te klimmen. Probeer met elkaar een beetje iets te praten, iets, maar niet, niet kunstmatig en glimlach te doen, of iets anders hetzelfde kunstmatige ding doen. Blijf zoals je bent. En niet, niet uh, uitroegd, en nogmaals, alle uiterlijkheden. in mijn school, ik bedoel in onze school, zijn niet taboe, maar ik raad je niet aan om dat te doen. Kijk, als iemand van jullie laten we zeggen met Pesach, mijn vrouw wil graag naar Israël, ze houdt van een beetje uh, van lekker uh, groepsgeest. Prachtig, waarom niet, waarom niet? Maar ze houden bijvoorbeeld naar, naar, uh, te gaan naar dat seminar in Israël. Prachtig seminar dat. Ik ook raad iedereen aan om een keertje dat mee te maken. Als je dat nog meer wil, ga je nog een keer gaan. Totdat jij misschien uh, ontnuchterd wordt. En misschien niet. Het betekent niet ontnuchterd dat dat slecht is. God behoede, ja. Absoluut goed. Maar het is een vorm van spel wat nodig is. Raf weet. Die Raf Leijsman. Hij weet wat hij doet. Maar ik raad jullie dat niet aan. Uh. Hier. Als je wil daar naartoe, graag, ga daar naartoe. Ik bedoel, voor dit seminar. Jij zal enorm veel leren. Enorm kracht ontvangen. En zal je goed doen ook. Het is een keuze. Het is een keuze. Precies. We hebben, maar oké, okay, dus je mag het ook doen. Uh, wat zij gaat, zij gaat zeker met, met, met Gods hulp. Uh, met Pasen, ergens april gaat zij. Misschien Mirjam, denk ik ook, is tijd de tijd ook al om te gaan. Die wie nog, uh, nu nog, van anderen weet ik nog niet, want eerst moet, moet het komen bij jou. Maar tot april is het altijd genoeg dat jij al behoefte aan zou hebben. Maar jij zal iets zien wat nergens je kan Zoveel mensen komen bij elkaar, kijken naar één richting. Het lijkt wel op een cabale beweging. Uh, ze geloven ook dat dit een cabala beweging. Ze geloven ook heilig dat zij de hele wereld laten kabala, uh, van kabbala proeven. Ja, ik bedoel, ik zeg het niet zo, maar dat, hij, dat, zij, een, dat zij een promotor zijn van Kabal, natuurlijk, ze doen een enorme werk. En wij moeten iedereen raden, iedereen aan om van internet van hen te leren daar. Ja, precies. Ja. Ja, ja. ja. ja. ja. ja, Oké, okay? maar dus ik raad het wel aan. Ja, ja. We ja. ja. ja. zouden luisteren. Ja, ja. ja. Oké, okay. even wachten. Kijk, Let, kijk. Okay. dus iedere radicaal om een keertje dat mee te maken maar niet weer niet van één van een boom zeg dat van een naar een andere te over te springen je moet niet pro partner zijn en niet pro lightman zijn, absoluut niet je moet niet aan mij hangen en niet aan Leitman hangen en niemand hangen je moet aan die, aan die hangen ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wie, jij bent een zwarte doos. Aan jezelf. Aan jezelf moet ik hangen, Jij vodka. vodka. Alleen, jij moet zien tegenover jou en jou van binnen moet je zien alleen de volmaakte. En dan kan je zien dat jij, dat jij niets bent. Ten aanzien van Hem. Niet ten aanzien van, uh, van iemand anders. Niet, niet dat ik ja dat zeg, ik ben niets uh, ten aanzien van die of van die of van die. En nog iets. Wanneer je hier komt, moet je ook nooit mijn advies aan jou. Je wilt toch het je best, je, beste halen, ja? Het be, beste halen. Moet je nooit hier als je hier komt, moet je nooit denken of proberen je hoger jezelf op te stellen dan jouw kameraad. Waarom? Als je je lager opstelt dan jouw kameraad, dan win je, je altijd. Waarom? Jij kan van hem ook eens bepaalde draadjes, van hem, van zijn wensen, kan je naar je toe trekken. En als je jezelf hoger opstelt, dan ben jij ontoegankelijk voor hem, om hem ook in jezelf op te nemen. Dus hoe lager jij je van binnen opstelt, des te meer ontvang je. Gek, hè? Omgekeerd dan in onze wereld. We denken, nou, hoe. spieren, weet je. Nee? Hoe, hoe lager je jezelf van binnen. Het, het is niet dat. dat, dat kunstmatige nijderigheid, weet je. dat vroom te zitten. Nee. Absoluut niet. Het gaat om jouw hartstochtelijke wens om het beste te halen in je leven. Okay. En dat is wat ik bedoel met parel te maken van jouw leven. Iedereen die hier zit, heeft de kans gekregen, niet van mij, van de schepper, want jij komt hier, denk je dat jij, ja, kan altijd redeneren, waarom ben ik hier gekomen? Madonna, dat, dat, dat, dat, dat, dat, Hoeveel mensen hebben we hier in Nederland niet gelezen over Madonna? Honderden duizenden, ja? honderdduizenden mensen. Jij zit hier en niet anders, iemand anders. Oké? Okay? Betekent dat je gunst hebt van de schepper. Dat jij al eraan toe bent om, om aan jezelf te werken. En niet door groepsgeest. Oké? Okay? Maar als je naar Israël gaat, moet je daar ook proberen alles, alles in jezelf op te nemen. Zonder enig kritiek. Als je gaat bijvoorbeeld naar dat seminar. Maar niet om dan uh, benenbaruch te worden. Of laten we zeggen, bij hen te behoren. Als je het gevoel krijgt dat je inderdaad bij hen geestelijk wilt behoren. Het is niet bij ons, bij anderen. Het is hetzelfde. Het is alleen dat ik weet, en Raaf weet het ook Raaf Leijman dat, wij, dat er geen beweging cabala is maar hij doet het alleen omdat op die manier wil die mensen die nog niet rijp zijn die wil hen helpen om door spelletjes te doen door dat brengen, te brengen tot de kern en ik wil dat niet doen niet dat ik dit niet wil, het is mij niet gegeven. Mij gegeven is om primitief zo rechttoerig recht aan de moederwaarheid te proberen aan jullie te. In zoverre het kan, gewoon recht, toe recht aan vertellen wat het is, zonder dat omwegen. En daarom zeg ik aan jullie, aan jullie direct heb ik gezegd. Natuurlijk kan je alles bereiken. Door wat? Door die vier verbonden na te leven... ...kan je je laten wonderen gebeuren aan jou. Letterlijk en figuurlijk. En ik weet wat ik zeg. Is alles aan jou. Maar als je spelletjes gaat doen... Dan duurt het veel langer en pijnlijker, En daarom ben ik de enige in het hele, wat ze noemen, wereldbeweging, die zegt nee. En Raf weet dat ik zeg nee, maar hij weet dat ik niet ben tegen, niet tegen die en tegen die, maar ik ben voor de directe weg, oké? Okay? En zal ik dan, daarom heb ik het boek ook opgesteld van handleiding, innerlijke zuivering, dat wij met elke artikel die wij zullen doorhebben, zullen we zien hoe we groeien. En daar zit alle, alles, in al die artikelen die ik heb uitgezocht, niet alles, maar daar zit alles wat wij nodig hebben voor, voor, voor onze opgang omhoog. Maar je moet stap langzamerhand leren, hoe moet je lezen? Het staat in het Nederlands. Maar zoals je nu leest, is geen lezen. Waarom? Nog niet. Je moet het. Elke zin moet je nog een keer. Moet je niet de hele 80 pagina's of zo direct uitlezen. Het is 0,0. Een keertje kan je wel dat lezen, maar je kan dat. Elke zin moet je. Hoe moet je lezen? Wie kan het zeggen nu? Hoe moet je in elke zin lezen? Wie zegt nog meer? Op welke manier moet je in een kader zoals we hebben vandaag ja, geleerd? Huh? Hij, zegt, hij zegt met de innerlijke mens moet je le leren. Jij moet tot, tot, nog komen tot innerlijke okay. mens. Oké. Okay. Okay. Maar, maar vele weten. Juist. Zie ze heeft goed geluisterd. Door vier verbonden na te leven. Nooit vergeten. Kijk, als je... Maar kijk, nooit vergeten is makkelijk te zeggen. Ik vertel je zo. Staat ook geschreven in de Torah. Als je mij voor één dag vergeet, zal ik je voor twee dagen vergeten. Zegt de dus. Wat betekent dat? Als je, één dag, als je één dag Torah, Kabbalah niet leert... Dan word je terug in jouw waarnemingen natuurlijk, niet in de, waar, in de realiteit, in jouw waarnemingen word je twee dagen teruggeworpen. Letterlijk en figuurlijk. Ik geef een voorbeeld. Ik gaf iemand les een privé, zakenman. En hij ging regelmatig op zakenreis. En voordat hij naar zaken, op zakenreis ging, telkens kwam hij bij mij op dezelfde dag. ...om nog voor zijn vertrek bij mij te komen, krachten op te doen en dan te gaan. Hij geloofde ook zeker natuurlijk dat hij dat deze lekker geld verdiend. Natuurlijk, natuurlijk, er uh, zit uh, uh, niets verkeerd daarin. Maar hij vertelde mij daarna wanneer hij terugkeerde, dat drie dagen kon hij volhouden. Hij was een jonge man, prachtig mooi man, it's, it's Spanjaard. En so, dat was nog net voordat hij ging trouwen. En ik was bij hem ook... Uh, bij zijn trouw was ik, uh, that, was ik een getuige. En bij het geboorte van zijn eerste kind was ik, was ik ook... Sandek, sandek. Bij zijn geboorte van zijn zoon was ik ook... Heb uh, ik het kind gehouden, net zoals Eli moet doen doen. Eli, Eli de, de, de profeet... Dus ik heb het allemaal hem begeleid in de, al die jaren. Want hij hey, wilde niet trouwen, of weet ik veel. Daarna heb ik hem gewoon door leren, ging je begrepen dat het goed was. Uh, Jong, prachtige man, geld, alles. Vrouwen, uh, is een grote liefhebber van uh, dat. Uh, en toen ging je trouwen met één vrouw. Ik heb hem uitgelegd dat niets anders. Dus hij goed gedaan heeft. Het verder. een nieuwe educatie, bezoek je mij niet meer. of zo genoeg. Oh, hij is religieus. Ik ben niet religieus. Wat kan ik hem geven? En uh, hij had me dat na die dagen. Die dagen heeft hij genoeg gehad. Uh, de, de, de eerste besprekingen: belangrijkste besprekingen. Hij voelde op de eerste en tweede dag. Hij is nog kracht van Kabbalah. Maar dan zegt hij, ik begon niet te kijken naar vrouwen en dat en alles. Oh, hij was zijn ziel was helemaal nieuw uh, uh, opgegaan in de wereld. Dat betekent alle krachten, Hij heeft zijn hart verpacht aan alle besprekingen en dan weer patties en dat alle dingen. Dus na vier dagen. Hij zei tegen mij dat na drie, vier dagen, na drie na die dagen in het buitenland hij zegt welke kabbala. Wel, wat heb ik te maken, hoe met dit Kabbalah? Spirituele vervlucht, vervlucht, zo. De omgeving is voor jou cruciaal. Dus na drie dagen, als je gaat naar het buitenland, na drie dagen weet je niet meer dat jij nog... Wat heb je nodig, wat heb ik nodig, dat sectarische ding, wat allemaal, al die, al die, al die, al die, al die joodse, weet al die joodse praatjes. Al, al, al die spirituele gedoe. Dat van de middeleeuws zit. Zo verkrijg je. Na drie dagen. Als je Kabbalah niet doet. En kom je in de omgeving. Van, uh, van mensen. Weet uh, van zo van Mensen die gewoon. Zitten op straat. En bla bla bla. Gezellige. Goeie babbel. Voor goede babbel. Drie dagen. En jij kent de schepper niet meer. Hij kent jou altijd, maar jij kent hem niet meer. Begrijp je dat? Dus let op wat je doet in jouw, met jouw omgeving. Jij kan kiezen alleen jouw omgeving. Je kan niet kiezen jou, jouw geloof waar je vandaan bent. Je bent geboren als katholiek of je bent geboren als, als liberaal jood. of Wat dan ook ben je geboren. Dan ben je hangen, dat, moet je niet veranderen. Want dat, dat is ook niet jouw keuze. Jouw keuze dat je katholiek bent. Toevallig ben je zo geboren. En niet toevallig, zo is het. Zo dan ben je, ben je, moet je zo zijn. Maar daar zit jouw vrije keuze? Nee. Jouw vrije keuze zit in één ding. Onthoud dat steeds, want als je dat niet doet, dan, dan vervlucht jouw spiritualiteit en jouw redding van jouw omgeving. Jouw, jij bent vrij in één ding om jouw omgeving te zoeken en te kiezen. Dus hier moet je radicaal zijn. Wat ik bedoel radicaal? Je moet 90% van jouw, ik weet niet wat voor vrienden je hebt, maar 90% van, jou, van jouw procent van je vrienden moet je afhakken van jezelf. Radicaal! Dus op je werk natuurlijk heb je allemaal nodig, allemaal, maar al jouw vrienden van vroeger, die is, waarom, waarom, waarom moet je dat doen? Als je met hen nu eventjes een etentje gaat eten of iets anders, zullen ze jou spotten met jouw kabbala. Ze zullen ze jou zeggen. kapala, dat allemaal kopen. Kopen allemaal voor geld. En allemaal willen ze van jou iets hebben. Die joden. Die willen jou allemaal. Allemaal bedriegen jou. Die willen allemaal jou dan. Ze willen alleen maar geld. Alleen maar geld willen ze van jou. Ze praten allemaal praten, praten. Maar die willen van jou. En dan later zullen ze jou dan wel zo so Zo langzamerhand zullen ze jou dan te pakken kregen, dan zeggen ze op een bepaald moment geef me dan een kind van jou, van jouw inkomsten voor de dat, voor weet ik veel, voor kabal so. allerlei dingen en natuurlijk, jij hoort wel in de kranten wat staat wat, wat daar in Amerika in Engeland, wat zij daar doen ik zeg niet dat het slecht is, iemand valt een prooi omdat hij nog kinderlijk is omdat je nog, natuurlijk dat, dat, iemand een, dat iemand zoiets toestaat, die aan de hoofd staat van zo'n organisatie. Natuurlijk dat. Maar, maar zo is het. Omgeving moet je zoeken. Want anders gaat je, ga je met iemand van de oude omgeving, waarbij je die kent jou nog toen je nog lekker gezellig was, toen je nog niet wist van die vier verbonden, toen je nog toen je had een grote babbel nog, toen je nog, iedereen kon je zeggen, ah, die, ah, die is in het schurk. Ah, die is dat prachtig. Je was zo so vrij. En nu op zit je zo en mag je niet zeggen dat iemand een het schurk is. Waar ben jij? Waar, waar, waar ben jij? Waar is jouw vrijheid om, om iemand lekker uit te, schul, uit te schelden? Waar ben jij dan? Zij maken van jou iets van wat zij willen van jou maken. Kabbalah maakt van jou. En Nismo Kabbalah wil alleen dat jij jezelf verbetert. Jij of jezelf. Dat je ontdekt in jezelf lagen van jouw persoonlijkheid. Waar je nu niet eens van droomt. En jij gaat het proeven. Begrijpt u wat je bedoel? En in Israël bijvoorbeeld, in bij. Uh, bij bij paruig bij dat bij dat lidmaat af lidmaat dat de groep waar we ook mee contact staan. Ja, dan okay. zeggen ze ja. Uh, wil ik iets zeggen, waarschijnlijk wil ik iets, iets, iets slecht zeggen en dan heeft het mij heeft het, ja, dan heeft het mij direct. Ik wil iets zeggen, ik wil het niet slecht zeggen, maar het is wel, het is, het is zo hoe ze gaat. Oké? Okay? Dus omgeving moet je dat allemaal goed zoeken dat je omgeving nog twee woorden. Want dat is het de enige keuze die jij kan nog maken. Dat jij van oude omgeving radicaal bent. Waarom? Jij bent niet meer bezig met je uh, uh, uh, groepsgeest. Je wil jouw eigen persoonlijke uh, vooruitgang. Uh, uh, en dan zeg je, oké, okay, al die mijn vrienden die toen waren, die mij allemaal nu, uh, zeggen ze dat ik spotte nu met mijn uh, studie van Kabbalah, met mijn bezigheid aan mijn eigen leven op te bouwen. Die ga ik niet, die ga ik zeggen, oké, okay, sorry, ik ben... Of op welke manier je dat doet, netjes moet je doen natuurlijk. Moet je niet zeggen dat door kabbalah ik wil jou niet groetjes doen. Ja, ik wil geen groetjes doen aan jou. Moet je dat ook niet zeggen. Maar jouw omgeving moet je nieuw kiezen. Dat betekent niet dat jij moet streven naar... Maar opgeving betekent dat je moet mensen in jouw omgeving alleen toelaten die ook naar de schepper streven. Of die, die op een of andere manier met wie je wil uh, een richting kan gaan. Maar anderen niet. Natuurlijk zijn er mensen die in jouw gewone omgeving kan je ook praten over koetjes en kalfjes, maar dan ook niet over kabala. Je moet ook goed opletten wat je doet. Moet je niet, kabala moet je niet propaganda maken voor kabala, zoals zij dat in Israël doen. Zij doen het in Israël omdat het in Israël. In Israël klopt het. Want in Israël moeten ze wel propaganda doen omdat joden moeten wel verplicht zijn om kabala te doen. Jullie, we hebben recht om Kabbalah te doen. En zij doen in Israël dat omdat ze het mag, moet. Omdat zij moeten wel, Joden moeten wel, verplicht. Maar hier niet. We hebben recht om Kabbalah te leren. Ziet u dat? Let op dat jij goede omgeving hebt. En laat je hart niet verpachten aan spotters. Yeah,